Zelf straf van zeven jaar uit wegens machtsmisbruik. Haar dochter zegt er gemaakt over de gezondheid van haar moeder. Verschillende Europese politici hebben uit protest tegen haar behandeling al gezegd dat ze niet bij het EK voetbal naar wedstrijden in Oekraïne gaan.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 Gerard van Westerloos stierf gisteren aan een hartstilstand. Hij was 69 jaar. Bij een jongen van 17 uit Quintshul in Zuid-Holland is een partij nepwapens gevonden. Het zijn speelgoedwapens die in het buitenland worden verkocht. Omdat de wapens echt lijken is in Nederland het bezit ervan verboden. De politie was eerst naar een vriend van de jongen gegaan nadat ze foto's van de wapens op internet hadden gezet. De vriend vertelde waar de wapens te vinden waren. In het huis in Quinsheul werden onder het bed van de 17-jarige jongen zwaarden knuppels, balletjespistolen, een hoge drukpistool, een riot gun, een kruisboog, een duikmes en verschillende stiletto's gevonden. Allemaal nep, zo bleek later uit onderzoek. Het weer, vanavond eerst nog regen in het oosten en zuidoosten. Later wordt het droog en klaart het overal op. Minima tussen 2 en 5 graden. Morgen wolken, maar ook zon en het blijft vrijwel overal droog. Het wordt tussen 13 en 16 graden. Dit, was... Dit is Wijnand bij de ANJB. Op de A12 Den Haag richting Utrecht staat file tussen Reewijk en Nieuwerbrug 2 kilometer. En dat komt door werkzaamheden. Tot zover de verkeer. In Circus Zandvoort ben jij de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 Anyone wanna woman in the garden? in anyone wanna go dance up on the hook? See anyone wanna walks in in the garden? in anyone, anyone wanna go dance up on the hook? Anyone wanna go on sin in the garden? in? anyone wanna go dance up on the book? Does anyone wanna on, to go mopsin' and the dark again? Does anyone want go dance on on, on the town, sequence deep in round. those steps, use that ball in the air Get your poppin' Does anyone wanna go mopsin' dark again? dan dan dan Lekker zeg. Opening van uur 3 zondige gekemland meer dan 6 minuten lang. El Juro. Door the roof garden. En we gaan even kijken naar de evenementenkalender. Wat is er in Zandvoort en omgeving te doen? En vrouwen, hakjes aan. Want 12 mei, dat is volgende week uh, vrijdag, hè? Ja, vol nee, volgende week zaterdag. De hoge hakkenrace. Wien je? ...krijg een tegoedboel van 30 euro... ...die vrij te besteden is bij uh, alle deelnamen ...300 euro, sorry... ...die vrij te besteden is bij uh, alle deelnamen winkels en horecagelegenheden. Dus die zijn aangesloten bij de hoge race Tevens zullen er die dag leuke attenties te ontvangen zijn... ...in de vorm van waardebonnen in diverse aanbiedingen. Ben je nou man en draag je ook graag hakken? Mag ik meedoen? Mag je ook meedoen? Kijk. Dus er is een vrouwen- en een mannenrace... Nou, Inschrijven voor de race kan tot zaterdag 12 mei uh, tot 2 uur. Bij de volgende winkels BB4Shoes, Banana Moon, Avenue en B-Gym. Ik hoop dat het zo goed uitspreek. Die zijn allemaal gelegen in de Kerkstra. Hier ontvangt u ook meer informatie over het ophalen van de startnummers en dergelijke. Dus wil je 300 euro aan uh, een bonne, uh, bonne winnen? Door middel van uh, op je hakjes te rennen? Schrijf je in hè? Disco at the beach met paal 69 diner. Zaterdag 12 mei vanaf 6 uur. Schoon een 70 tot 80 jaar disco party met uitstap naar het heden. Met DJ La Luik. Toegang is gratis. Er is een speciaal menu waar mensen vooraf kunnen reserveren. Info aan aanmelden kan via www.paal69.nl. Aanmelden kan bij www.paal69.nl En gratis bezichtiging van de toekomstige Natuurbrug en Noordwest Natuurkern. Uh, Zelf zien hoe Duinen weer gaan wandelen of op de plek van de Natuurbrug bekijken. In het Nationaal Park zuid worden tijdens de Europese Unie Kijkdag op uh, 12 mei gratis rondleiding gegeven op de Natuurbrug in Zandvoort. En de projecten Noordwest Natuurkern... Let op, de excursie is gratis en geschikt voor alle leeftijden, maar aanmelden is wel vereist. Dat kan via wwwnp zuidkennelandnl Dus wwwnp zuidkennelandnl voor meer informatie. U ontvangt een routebeschrijving naar de verzamelplek na aanmelding. Tijd en datum Natuurbrug, Zandpoort, 10 tot half 11 Noordwest Natuurken van, uh, van 2 tot 4. Meer informatie vind je op wwwnp natuurnl uh, En dat vindt plaats op uh, 12 mei. Gemaalde de, de Broek is tijdens de, die dag voor ieder vrij toegankelijk. De dieselmotor zal af en toe draaien. Met om 11 tot 12 buiten een optreden van Dion Leegwater. Maar slecht weer op 12 mei wordt het onderdeel verplaatst naar 8 september. Het is... Uh... ...op uh, 12 mei van 10 tot 4. Uh, we je nou meer informatie? Ga even naar www.velsenbroek.germaal.nl En in mei 2012 gaat de eerste wandelvierdaagse van Haarlem van start... ...met als doel uit te groeien tot een jaarlijks terugkerend wandel evenement. Dit evenement voor Haarlem en omgeving is een gezamenlijk initiatief... ...van de Wandelschool en Sportsupport... Nou, hoe, gaat het, uh, hoe gaat het eruit zien? Dag 1 um, is de Duin- en Kruidbergroute. Dag 2 gaan we langs de Bolle, de Bolle route Lisse. Dag 3 de Sparenwouden route. En dag 4 van Zandvoort naar Hoofddorp. Online-inschrijving voor de dagvierdaags is sinds 1 mei gesloten. Dat is in dat het niet meer mogelijk is om de digitale inschrijfmodule een startkaart te verkrijgen. Maar deelnemen is geen optie voor de organisaties. Wandelaars die op het laatste moment besluiten om mee te lopen... kunnen nog handmatig uh, aan de start voor inschrijven. De wandervierdagen start 8 mei vanaf de kunstijsbaan uh, in Haarlem. En op donderdag 10 mei organiseert Rotary uh, Club Haarlem... in de gehoorzaal van het Teylers Museum een openbare luchtbijeenkomst... Met ...als thema de toekomst van de gezondheidszorg in de regio Zuid-Kennemerland. De gezondheidszorg is zijn huidige vorm is in de, in de toekomst niet meer te betalen. De kosten blijven stijgen en er zal dus in de komende tijd goed gekeken moeten worden... ...naar de mogelijkheden om de gezondheidszorg efficiënter in te richten... ...zodat in de toekomst ook goede zorg betaalbaar blijft. Nou, de bijeenkomst heeft verschillende inleiders, waaronder Anja Schouten... ...zij is van de ZZ-RVB Zorgbalans. Ook onder Trinke Stellema, zij is van het Kennemergashuis, is te gast... Inschrijven is door middel van een betaling op rekening 1385 89682. Ten naam van Rotary Club Haarlem. Ondervelding van de naam. Meer informatie kan vinden op de site van het Tylers Museum. En um, anders via Google Rotary Club Haarlem. Maar tot zover de evenementen van Zandvoort en de omgeving. Zometeen ons nieuwe item. Ik heb het net al uitgelegd. Zometeen hoor je daar meer informatie over. Ook de tussenstanden in de Eredivisie. En hier is Ultimate Chaos and Casanova. I am not your Casanova Me and Romeo have never been friends Can't you see how much I really love you Gonna see you to you time and time again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 Really love you. Gonna say it to you time and time again. Toch wel een beetje fout, maar toch wel heel erg leuk. Jorten, uh, Ultimate Chaos, Casanova, CFM, Race Radio, Pit Report, Pit Report. En natuurlijk vandaag live race op het circuit van Zandvoort. Op het circuit staat ons verslaggever Willem van Dense. Willem, goedemiddag. Ja, goedemiddag, uh, Ja. Vichon voort aan, ook uh, GT Masters. Uh, zo dadelijk gaan we beginnen aan de laatste race van het weekend. Een uh, race over een uur, een race uit uh, Duits. Supercar Challenge. Ja, dit Supercar Challenge is wel een aardig startveld. 28 auto's gaan er zo dadelijk van start. Ja, en uh, dat gaat toch nog wel een uh, leuk spektakel worden. Er zijn ook auto's uh, met uh, twee rijders. zijn auto's met rijder. Sowieso moet iedere auto uh, minimaal één pit stop maken. Ja, dat zorgt dan ook nog eens een keer voor wat dus, extra uh, spanning uh, in de race. Gaan we even kijken zo dadelijk. Uh, na de startopstelling daarvan zien, zien we de ekip van uh, Rick, Abresh en uh, Diederik of uh, die van Paul uh, mogen trekken. En op de tweede plaats uh, Alex van het Hoog. Op de derde gaan vertrekken Jan van en Robert. En op de vierde plaats zien we dan uh, Robert de Graaf uh, met 4 liefde. maken we de top 6 nog even vol. Op nummer 5 gaat uh, Jan Storm van start. En op nummer 6 uh, gaan we straks uh, Denny Markwerkman uh, zien vertrekken. Ik noem al uh, de naam Denny. Gisteren hadden we uh, de, dus onze plan plaatsgenoot Danny van Dongen die actief was. Ik moet nog even kijken maar ik zie niet 1, 2, 3 dat hij vandaag ook nog mee gaat doen hier in die Dutch Supercar. gisteren moest hij opgeven met problemen. En ik zie ja, wel degelijk de kwalificatie dan gisteren de opstelling van vandaag is eigenlijk aan de hand van de uitslag van de race van gisteren. En dan zie ik toch achteraan in het startveld op de 13e startrij dat Danny van Dongen gaat vertrekken nou, hij rijdt met een hele uh, snelle auto, een Praka. Praka Racing, uh, ja, het zegt het al: Praka traag. Uh, Tsjechisch is dat. Uh, Gisteren uh, wist hij lange tijd uh, leiding te uh, behouden in die race. Moest opgeven met uh, mechanisch mankement. Vandaag trekken we vanaf uh, de 13e startrij. En met zo'n snelle auto moet hij toch al in staat zijn om een uh, verder naar voren te komen. En dat gaan we straks uh, volgen. Oké, okay, nou, zometeen dus uh, weer een update. Willem, we spreken je zometeen weer. Oh, ah, oké, zo. is gonna be, copacetic if you let it be, kinetic energy is be unstoppable, unbeatable, undefinable, like sunshine, I'm cool, looked into the future and I saw a sign, it said don't stop, get it, get it, you'll be fine, so when I tell you everything, we gave that pie, I know, cause the universe told me I so say that, Sound of my voice Cos I'm a Kiwi Trying to make it Rapping internationally So I say Here's circus. Everything is gonna be alright. En het is allemaal gespeeld. De eredivisie is voorbij. Een heel jaar vol met voetbal is vandaag uh, geëindigd. We hebben alle uitslag we binnen. We beginnen met de eerste wedstrijd van vandaag: Vitesse tegen Ajax. De is daar 1-3 gewonnen voor uh, de Amsterdammers. Ajax doet toch hele goede zaken. Ook een basiskampioen. Ze zetten hun zegenreeks voort. Oftewel, zegenvieren. <laughs> en VVV Venlo thuis. Knappe overwinning op zijn FC20. Eindstand werd er 4-2, Excelsior 1-3 tegen PSV AZ Groningen 1-0. R tegen Feyenoord. Feyenoord 66 met 3-2. Uh, Rodia C tegen Utrecht. Uh, met uh, 1-3 voor Utrecht. ADO Den Haag tegen de Graafschap. De Graafschap heeft goede zaak gedaan. Die hebben met 5-3 gewonnen. Hier was Almelo tegen NEC 1 tegen 2. En breda tegen Rx Wout staat op 3 tegen 2. En die wedstrijd is nog niet afgelopen. Dan gaan we even kijken naar, de, ja, naar het einde van de eredivisie. Wat is de uiteindelijke eindstand geworden? Die is als volgt kampioen natuurlijk Ajax met zijn 76 punten. En wie had dit verwacht op nummer 2? Feyenoord, vooronder Champions League, 70 punten. Op nummer 3 PSV, vooronder Europa League, 69 4 AZ, 5 Heerenveen, 6 FC Twente dat ook niemand verwacht denk ik. En dan gaan we kijken naar de onderste regionen. Excelsior, gedegradeerd rechtstreeks uit de Eredivisie op de 18e plek, 19 punten. De Graafschap en VV Venlo spelen na competitie, 17 en 16e plek. Adonaag eindigt daar net boven, net zoals nak. Tot zover de Eredivisie voor dit jaar. Ik heb genoten, ik heb het een mooi jaar gevonden. Helemaal uh, dat mijn clubje AS kampioen wordt werd, moet ik eigenlijk zeggen, is zometeen ons nieuwe item wat het is, je hoort het zometeen en hier is Simply Red dit is fake Fake. Een nieuw item hier bij Zondag in Camerland. Is als volgt, iedereen heeft tegenwoordig op zijn smartphone een spraakrecorder of iets van opnameapparatuur. En al en ik gaan vanaf deze week, um, elke week, een fragment laten horen wat wij hebben meegemaakt. Kan van alles zijn, we kunnen naar een concert zijn geweest, een theater. We hebben bijvoorbeeld iets op straat gezien wat opvallend is. We pakken onze telefoon, nemen dat op en laten dat aan jou horen. Nou, hadden dat ook gedaan vandaag? Heeft u van bevrijdingspop gehoord? Maar hij heeft even niet bij nagedacht dat um, het dat geluid het uh, te hard is. <laughs> dus ik heb helemaal niks. Ja, ik heb helemaal geruis. Maar. Ja, dus nou ja, ik ben nu even vandaag de, de, die het spits afbijt um, of afsnijt. Hoe noem je dat? Um, aanstaande voor, vorige woensdag was uh, Ajax VVV Venlo in de arena en als Ajax wist te winnen waren ze kampioen. Uiteindelijk is dat natuurlijk ook gebeurd en ik zat in de arena elke thuiswedstrijd en ik heb een seizoenskaart. En ben je nou benieuwd hoe die sfeer was? Dat hoor je nu. Ik heb het opgenomen. Mijn uh, fragment van deze week is na de wedstrijd de live de huldiging van Ajax. En ja, dat ging zo. Je kan je het voorstellen dat het hele stadion helemaal donker is. En de spelers zijn verlicht met spotlights. En iedereen zong We Are the Champion. En dat is mijn fragment van deze week. Volgende week meer. Make a decision like that Please just listen to me Cause I don't want to leave. I definitely for you, babe. Babe, looking for, you, babe. Searching for you, babe. De nieuwe Rihanna. En wat is er goed, hè. Where have you been? Hé, hey, uh, nieuws over dag. Want in de Koninginnedag zie je, zie je altijd overal kraampjes staan. Niet alleen met kleding, maar ook veel met eten. En de inspecteurs hebben afgelopen maandag tijdens de ruim 100 boetes uitgedeeld voor bedorven voedsel... dat op diverse Koninginnedagfeesten aan de man werd gebracht... Dit was dus het geval in Amsterdam. Of uh, in, uh, in meerdere steden bedoel ik. Ze stuiten uh, dat ze in Rotterdam op rauwe kip en landslees door de zon waren opgewarmd tot 30 graden. Een filet van 20 graden. In Amsterdam werd een wagen 500 kilo nassi van 19 graden aangetroffen... De verkopers kunnen rekenen op boetes tot de ruim 1000 euro. En wat terecht hè? Ja, nou lekker want... Dat is echt, uh, dan. Want echt, er zit je lekker een broodje te eten en is het, blijkt het uh, ver over de datum zo. of bedorven te zijn. Nou lekker. Stadswachten moeten overal in het land hetzelfde soort uniform dragen. Het wil de beroepsvereniging van de buitengewone opsporingsambtenaren. Zoals dus stadswachten officieel heten, een nationaal uniform zou goed zijn voor het imago van de stadswacht. Minister Opstelt Vindt alles, alles best als een stassenwacht uniform maar niet te veel lijkt dat van de politie. Nederland telt 25.000 BOAs. BOAs. Dat is, uh, die BOAs zijn uh, ook uh, dat is beveiliging zo. Ja is het zo? Ja dat is allemaal één uh, één Oh oké oké. Okay, okay. De politie heeft dat. Die handhaving heeft dat. Bewaking heeft dat. Politie ook? Is toch maar een, uh, een individuele ja, ook organisatie een die je voor die moet halen. Oh, zo, ja, ja. Een soort van basis. Ja, want die uh, stadswachten, die moeten natuurlijk ook... Uh, ja, wel iets kunnen Die doen, moeten dan natuurlijk ook uh, veel, veel beter. Maar de, sinds de afgelopen jaren heeft de stadswacht echt meer, uh, meer invloed, hè? Ze mogen meer doen, ze kunnen zelfs nou. boetes uitdelen. Waardoor, um, ja, waardoor het waarschijnlijk veiliger wordt op straat. Nou. Maar ik moet zeggen, ik, uh, ik woon in Haarlem en ik zie soms die ik was gasten lopen, Ik denk van, nou... Ik weet niet of, het, of dit voor jou de Iliadebaan is. Nee, van die oude mannen soms ook. Huh? En Nederlandse tieners zijn niet langer Europees kampioen alcohol drinken. Ze Zijn de afgelopen jaren fors midden gaan drinken. Nou, dat gaat vooral om de kinderen van 11 tot en met 13 jaar... Daar wordt namelijk zelden gedronken. Ook zijn Nederlandse jongeren minder gaan roken. En ook blowen ze minder dan veel buitenlandse leeftijdsgenootjes. En verder zijn Nederlandse kinderen gelukkig. 95% geeft zijn leven een voldoende. Oh, dan moet je toch uh, beter kijken. Want ik zie uh, als ik op straat loop... heel veel, meer, heel veel jonge jongens en meisjes. Het ja, is dus echt wat, bloe, wat, wat voor types het zijn. hè? Ja. Als je over de kermis gaat... dan, uh, dan zie je allemaal gasten lopen van uh, 15 jaar. Die denken dat ze wat zijn. Bond kraagje, weet je wel. Ik vind het hartstikke die, mooi. Nikkels van die, hè? Uh, Jassen. Ja. En die roken allemaal stiekem. Dus uh, ouders. Heeft u een jong kindje. En wil, is, wil je niet dat ze roken? Ga maar uh, naar de kermis. Daar staan ze allemaal op rij. En uh, bij voorkeur bij de botsouders. Toch? Ja. En een 56-jarige man is erin geslaagd 40 jaar zonder rijwijs te rijden. Zonder tegen lamp te lopen. Een man uit Almere kroop als puber van 16 voor het eerst achter het stuur. En werd deze week pas voor het eerst aangehouden. Het gebeurde bij toeval, want de man reed in de auto van zijn zoon. die nog een boete had openstaan. Ja, dat het kan hè? Je hoort het wel, je hoort het wel eens regelmatiger dat het, uh, dat het gebeurt: zonder, uh, zonder rijbewijs achter het stuur. Ja. Maar ja, je toch een rijden. Apart, dat, je, dat ja. je zo lang... Uh, ja, het maar ben je wel eens vaak gecontroleerd? Ja, ik ben één keer aangegaan door, door een politie. Moest je je rijbewijs laten zien? Ja. Ja, ja, dat moet wel. Hij ja, ja, moet ja, altijd, hij ja, maar... moet altijd. Uit Almere, Kroop. Nee, sinds Almere, centrum van Nederland. Nou ja, goed. 56 jaar man is ingeslagen in geslaagd. Nou, gefeliciteerd! <muchlessie> Mellon. En No Rain. Zometeen hier bij ZFM vanaf vijf uur. Het debuut van een nieuwe DJ. Wie het is, dat hoor je natuurlijk vanaf vijf uur. Ik weet zeker, als je naar het programma luistert, ken je hem? Maar hij gaat nu helemaal in een eentje doen. Nou, je kan langzaam het wel raden. Je hoort het zo. En hier is Circus Custers. Ik sta niet aan te gaan. Naar mijn mond vol tanden.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 ...tussen de, de pop-klassiekertjes -klass uit Nederland... ...circuskussens worden je verliefd... En daarmee eindigen we deze zondag in Cameland. ...voor deze zondag 6 mei 2012... ...we willen Willem van Denzen bedanken voor het circuit live... ...of van het verslaggeving live van het circuit... ...volgende week zijn we er weer met een nieuwe editie... ...en zometeen... ...Aldo, maak jij je debuut um, ja. op, de, op de Zandvoortse radio als uh, presentator... Achter de knopjes. Achter de knoppen en uh, jij gaat um, ja, officieel echt een programma maken hè? Ja. Wat ga je doen? Ja, ik heb een uh, filmpje, iets over een pas en okay. uh, een vrouw bij het hond. Oh, heb je nog een tease qua muziek? Ga je nog wat lekkers draaien? Dat is nog een verrassing. Nou, oh, dus dat hoor je zometeen. Aldo Moraal vanaf 5 uur. En ik zeg tot volgende week. in Central Park I really love New York City Still number one in my heart Sometimes I feel a of strange to hear